9 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Joop Huting is overleden. De Indië-veteraan vertelde in 1969 als eerste over wangedrag van Nederlandse militairen in Nederlands-Indië. Na de tv-uitzending werd hij bedreigd en moest onderduiken. Huting volgt na de Tweede Wereldoorlog 2,5 twee jaar... voor het behoud van de Nederlandse kolonie. Hij zag dat in die strijd veel onnodige doden vielen... en schreef daarover in de jaren 50 brieven aan kranten. De brieven werden nooit geplaatst. Pas in 1969 kon hij voor het eerst in de media vertellen... over zijn ervaringen in Nederlands-Indië. Joop Huting was 91 jaar. Travelbird maakt een doorstart. De failliete reisorganisatie wordt overgenomen door de Britse Secret Escapes Group. Waarschijnlijk blijft die de naam Travelbird ook gewoon gebruiken. En de site zou binnen een paar dagen weer in de lucht zijn. En volgens de curator verliezen wel ruim 200 mensen hun baan... maar enkele tientallen werknemers zouden mee kunnen naar de nieuwe eigenaar. En veel personeel zou al een nieuwe baan hebben gevonden. Een activist is na het kort geding over Zwarte Piet in Haarlem... opgepakt op verdenking van bedreiging van Sinterklaas via sociale media. Hij krijgt samen met drie andere activisten een gebiedsverbod... voor de intocht van Sinterklaas in Zaanstad komende zaterdag. Activist Michael van Zijl raakte eerder in opspraak... door een oproep die hij deed om een aanslag te plegen op Sinterklaas. Hij werd eind augustus veroordeeld tot een boete wegens opruiing. En de Oranje Vrouwen hebben zich geplaatst voor het WK Voetbal volgend jaar. De return in Zwitserland werd 1-1, ruim genoeg na de 3-0 thuiszegen van afgelopen vrijdag. Nee, leek het nog wel spannend te worden... na een rode kaart voor aanvoerder Anouk Dekker in de zevende minuut. Miedema maakte de 0-1, daarna maakte Zwitserland nog gelijk. Het is voor de tweede keer dat de Oranje Vrouwen zich plaatsen voor het WK. Ook de vorige keer in Canada waren ze erbij. Het weer nog bewolkt. Vannacht haalt de temperatuur op sommige plaatsen tot een graad of 4. Er is kans op mist. Morgen geregeld zon en maximaal 13 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze: ZFM.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 Attention. attention, attention, dismissive attention. apprehension attention. Don't waste your time on coffins today Blijf me altijd verbazen over de duidelijke Armeense invloeden in deze man's zangtechniek. Overigens uh, is dat uh, hele album, wat ik persoonlijk uh, erg leuk vind, uh, te vinden op uh, de media. Ja wel, we gaan naar een monomorph van het album Jooms Viking is hier Reese your horns. Horns up.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 Oh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 Lie Call upon immortals Call upon the government's not too easy to feed. We end up our giving whites Let the rusty lies Take us from darkness All the room, somebody Shadows past the days of Lost the century Band introduceer ik eigenlijk niet eens meer, want die kennen we allemaal. Metallica en Through the Never. us, much too vividly.